1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Jan Kouwenhoven... van busbedrijf Qbus. In Utrecht staat komend weekend namelijk een enorme operatie op stapel... want daar veranderen ze van busbedrijf. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Put. Goedemiddag. Chaos en autovrakken op Vlaamse snelweg. Janssen Steur volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar... en financiële gevolgen van werkloosheid en ziekte onvoldoende bekend. Er is zon, er is ook veel sluierbewolking... en het wordt ongeveer 4 graden vanmiddag. Morgen wat regen of motregen. Donderdag kan het bij zee gaan stormen. En vrijdag is er kans op hagel en sneeuw. Het was een hele plotselinge misbank en dat gaat een meneer vertellen. Dus even horen of hij het zelf wil zeggen. Nou, ik hoor hem niet, dus vertel ik het maar. Nou, een man die zelf in een botsing verzeild raakte. Een zware kettingbotsing in België door dichte mist. Op de A19 was het tussen Yper en Kortrijk. Tientallen auto's en vrachtwagens zijn op elkaar gebotst daar. Joris van Poppel, onze correspondent. Wat is op dit moment de stand van zaken? Op dit moment zijn de meeste gewonden zijn afgevoerd. De burgemeester van Zonnebeke, waar de, de, die kettingbotsing in de buurt is gebeurd... die heeft het over twee doden. Daarnaast zijn er vijf zwaargewonden en 34 lichtgewonden. Mensen die dus vanmorgen daar in de buurt reden... en op een muur van mist stuiten, zoals het zelf werd genoemd. Waardoor er een enorme ravage ontstond. Een kettingbotsing met 30 tot 50 auto's die erbij betrokken waren... over een lengte van een kilometer ongeveer aan de andere kant van de snelweg, de andere rijrichting... zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Dus nou, een enorme chaos. Maar op dit moment lijkt de hulpverlening eh, goed op gang te zijn gekomen. En zijn de meeste gewonden afgevoerd. De hulpdiensten konden er toch wel bij uiteindelijk. Ja, dat heeft lang geduurd natuurlijk. De plek was heel moeilijk te bereiken. Een enorme files in de, he in de hele regio. Uh, uiteindelijk uh, is, dat, uh, is dat toch gelukt. Uh, nu staat er ook een, een veldhospitaal bijvoorbeeld. Daar langs de snelweg. Er zijn crisiscentra uh, ingericht op twee verschillende plekken. En de gewonden die worden weggehaald. Er was ook nog een probleem met een, uh, een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen. Bijtend uh, zuur. Uh, die vrachtwagen uh, was gekanteld. is ondertussen is gestabiliseerd, zoals het wordt gezegd. Er worden nog metingen uitgevoerd. Maar uh, dat probleem lijkt, uh, lijkt onder controle te zijn. En de weg, die A19, daarbij bij Kortrijk, wordt die nog vrijgegeven vandaag? Wat denk je? Ja, de verwachting is dat die vandaag de hele dag nog gesloten zal zijn. Al was het ook maar omdat er, niet, nou ja, omdat er zoveel autovrakken liggen natuurlijk. 40, 50 autovrakken. Dat duurt wel even om dat allemaal, uh, allemaal op te ruimen. En in de regio zelf, ook op die snelweg, een paar kilometer daarvoor en daarna... zijn ook nog andere aanrijdingen gebeurd. Dus het is niet alleen die grote kettingbotsing waar we het nu over hebben... maar ja, op de snelweg zelf, drie kilometer daarvoor en daarna aan de andere kant van de weg... ook grote botsingen. Dus de plek is moeilijk te bereiken. Ik zou er vandaag niets proberen overheen te gaan rijden over die snelweg. Ja, 19 Correspondent Joris van Poppel, dank je. Oud-neuroloog Ernst Jansen Stuur heeft een narcistische stoornis... en hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Dat hebben deskundigen vastgesteld in de zaak tegen de arts... die terecht staat vanwege een reeks foute diagnoses. Verslaggever Roel Pauw over het rapport van die deskundigen. Jansen Stuur vond en misschien vindt hij het nog steeds wel een beetje... zichzelf de allerbeste neuroloog die er was... Een um, voorbeeldje daarvan is dat hij uh, zichzelf op een gegeven moment professor begon te noemen. Niet omdat hij dat ook daadwerkelijk was, maar omdat hij vond dat hij recht had op deze titel. Onder een onderzoek wijst dan uit dat Janssen Steur in de fout ging... mede door een jarenlange medicijnverslaving. En hij heeft mogelijk ook een beginnende vorm van dementie. Janssen Steur kan zich vinden in de conclusies. Hij zegt dat hij niet meer aan het werk wil als neuroloog En de verdediging wil nu nog extra neurologisch onderzoek. Maar het OM is daartegen. Danser Pavel Dimitrichenko is veroordeeld tot zes jaar cel... voor de zuuraanval op de chef van het Russische Bolshoi-ballet Sergej Filin. Volgens de rechter is de danser schuldig aan zware mishandeling. De openbaar aanklager had negen jaar geëist. Hij heeft dus zes jaar gekregen. Die Dimitrichenko van 29 wordt gezien als het brein achter de aanval in januari. Hij zou kwaad zijn op Filin omdat hij en zijn geliefde geen grote rollen meer kregen. Dmitry Jenko heeft toegegeven dat hij met een kennis heeft gepraat... over een waarschuwing voor de balletchef. Maar hij ontkent dat hij echt opdracht heeft gegeven voor die aanval. Vielen kreeg een zuur in zijn gezicht gegooid. Hij raakte voor een deel blind. En de man die de aanval uitvoerde moet tien jaar de cel in. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Veel werkende Nederlanders zijn onvoldoende op de hoogte van de financiële gevolgen van werkloosheid of ziekte. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV. Zo weet bijna de helft van de werkenden niet hoe hoog de WW-uitkering is als ze daarop een beroep moeten doen. En ook weet meer dan 83% niet hoe lang ze WW kunnen krijgen. Het UWV begint een campagne om werkend Nederland te informeren over wat ze kunnen verwachten bij werkloosheid. Vorig jaar leefden 1,2 miljoen mensen in armoede. En dat zijn er flink wat meer dan in 2011. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een van de armste wijken van Nederland ligt in Leeuwarden. Een jaren 50 wijk vol portiekflats van drie etages zonder lift. Verslaggever Karin Alberts keek er rond met een hulpverleenster... en een bewoonster van de wijk. Wat heel leuk is in deze wijk is een, zijn fitnesstoestellen. Daar kan iedereen gebruik maken. Alle mensen in de buurt op Schieringen in Leeuwarden. Het is weliswaar een van de armste wijken van Nederland. Maar dat wil bepaald niet zeggen dat het alleen maar ellende is als er te Nee, wij uh, proberen uh, in feite heel creatief om te gaan met mogelijkheden die er zijn. En ook afgestemd op dat het een arme wijk is. Dus uh, er zijn hier bijvoorbeeld heel veel sportactiviteiten uh, die gratis voor iedereen toegankelijk zijn. Sportvelden. En mensen doen dat ook? Die komen ook uit voor het feit dat ze weinig geld hebben en van zo'n gratis voorziening gebruik moeten maken? Nou, het, het feit dat je niet zegt dat het een gratis voorziening is. Maar dat je zegt wij gaan met elkaar wat doen. Zoals we lopen nu naar naar de buurtuin toe. Want we gaan met elkaar onze eigen groenten verbouwen. Is ook nog gezond, is uh, leuk om te doen. Maak dat mensen meedoen. Maud van Ende, ervaringsdeskundige... en ook een van de nou ja, drijvende krachten in de wijk... Um, als het gaat om dit soort initiatieven. Hoe moeilijk is het om ervoor uit te komen... dat je weinig geld hebt? Het is uh, heel moeilijk om ervoor uit te komen. Maar wat ik uh, wel zeg... Van, uh, zet je trots opzij... En accepteer hulp. Heb je dat zelf ook gedaan? Ja. ja. En hoe moeilijk was dat? Want je vertelde, uh, je had een baan, maar kwam in de WW uiteindelijk in de bijstand. Mm -hmm. uh, hoe moeilijk is het om, om die stap naar hulpverleners te zetten? Naar iemand als Astrid? Nou, uh, het is heel moeilijk. Maar op een gegeven moment, inderdaad zoals ik zo pas zei, de trots opzij zetten, uh, Je aansluiten bij, uh, bij de frontline team. Ik heb zelf meegeholpen met de sollicitatieclubtraining. Dus op die manier probeer ik uit het isolement te gaan. Ja, of vrijwilligerswerk te gaan doen, ja. in feite. Bijvoorbeeld. Ja, Nou, nu tuinen. Nu gaan we het winterseizoen in. Dus nou, ik zie nog wel wat. Uh, wat nou. is het? Boerenkool, denk ik. Boerenkool. En ieder krijgt zo'n kaveltje. En soms als iemand er veel heeft. Nou, dan vragen ze: Wil jij, uh, wil jij wat hebben? Uh, zo op die manier gaan ze dan met elkaar delen. Zo gaat dat in Leeuwarden. Een bijdrage van verslaggever Karin Alberts. In november zijn er flink meer auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de branchevereniging BOVAG en RAI was er een stijging van 34 Volgens de BOVAG komt die stijging onder meer door de slechte autoverkoop van vorig jaar. En daarnaast willen veel mensen nu nog gebruik maken van de gunstige financiële eh, fiscale regels. De BOVAG. Voor zakelijke rijders is het heel erg interessant om nu nog een bepaalde auto aan te schaffen... Dat zagen we in oktober, dat zagen we in november. Allebei die maanden laten een plus van meer dan 30% zien. En dat zie je ook terug in de statistieken van bepaalde auto's... die ineens nu een uitschieter vertonen qua verkoopaantallen. Het gaat dan om nieuwe elektrische of hybride auto's. Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling op die auto's verhoogd. Een machtige oom van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is ontslagen... meldt de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst. Hij had een belangrijke positie binnen het leger. En twee andere vertrouwelingen van Kim zijn volgens bronnen van de dienst geëxecuteerd... wegens corruptie en misdaden tegen de Arbeiderspartij. Als die berichten kloppen, dan betekent dat een aardverschuiving... in de top van het regime van het stalinistische land. Kim Jong-un leidt Noord-Korea sinds 2011.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 een rol spelen. En wij denken dat als die juiste gegevens toen bekend waren... was het experiment nooit gestopt. Dan had ze zeggen dat er genoeg redenen zijn... om opnieuw naar een experiment met vrije tarieven te kijken. Sport. Volgend jaar doet er weer een Nederlandse boot mee... in de Volvo Ocean Race, de zeilwedstrijd rond de wereld. Vandaag presenteerde Brunel zich als sponsor van dat schip. De eerste bemanningsleden zijn ook al bekend. Bauer Bekking is schipper en ook Gert-Jan Poortman doet mee voor de derde keer. Maar Poortman verwacht dat het anders zal zijn dan die vorige keren. Voor mij is het grote verschil dat ik nu bij een team zit... wat vanaf het begin af aan gewoon van start kan gaan als een winnend project. Bij ABN AMRO maakte ik deel van het jeugdteam. De onder 30 team. En wij bij Delta Lloyd waren we drie weken van tevoren pas begonnen. Uh, met een tweedehandsboot. Uh, en, en, en gewoon limited resources. En uh, ja, dat, dat is het grote verschil. En uh, dit keer gaan we voor de winst. Deze keer, jullie zijn er op tijd bij. Hoe belangrijk is dat? Heel erg belangrijk. Als je kijkt naar de laatste vijf edities... van de Volvo Ocean Races, is allemaal gewonnen... door het team wat als, als eerste is gaan varen. Uh, en dat geeft al aan dat die, dat die, dat die voorbereiding heel erg belangrijk is. Bemanningslid Gert-Jan Poortman. Schipper, Bauer Becking doet voor de zevende keer mee. Maar ook voor hem is niet alles vanzelfsprekend... want de regels zijn veranderd. Ja, het grote verschil is natuurlijk op dit moment... dat we een one-design-klasse hebben. Dat betekent dat er geen veranderingen mogen worden doorgevoerd. Alle boten zijn hetzelfde, alle zeilen zijn hetzelfde... En we hoeven deze keer niet de service van de boten te verzorgen. Dat wordt centraal de volvo geregeld. Dus dat scheelt een heleboel geld. Dat betekent, het, het komt aan op de bemanning, puur op de bemanning? Het wordt deze keer gewoon puur aan ons om het daar waar te maken. Dus het gaat minder om geld, maar meer om zeilen? Is dat een goede conclusie? Dat is natuurlijk. Het, het is uiteindelijk hè, wat wij als zeilers willen: we willen gewoon winnen. En Bekking hoopt nog een aantal Nederlandse topzeilers aan de bemanning toe te kunnen voegen. De boot is nog niet vol, vooral de naam van Simon Tienpont dringt zich dan op, want die won kort geleden op indrukwekkende wijze de America's Cup, andere grote zeilwedstrijd. Ook Bekking denkt aan Tienpont. Ik ken Simeon heel erg goed. Hij is natuurlijk, uh, fysiek is hij een van de, van de sterkste zeilers in Europa... kan ik bijna wel zeggen. Dus ja, uh, en hij is een waanzinnige goede zeiler. Dus als uh, Simeon uh, de kans heeft uh, om een gaatje vrij te maken in zijn agenda... dan, uh, dan wil ik graag met hem rond de tafel zitten. De Nederlandse afvaardiging heeft nog een klein jaar om zich voor te bereiden... want de start van de Volvo Ocean Race is in oktober 2014... in het Spaanse Alicante. Dan nou, heb ik nog een berichtje over de Nederlandse hockeydames. Die zijn net begonnen aan hun derde groepswedstrijd in de World Hockey League. Zuid-Korea is de tegenstander en het staat nu 2-0. treffers solide bij Welten en Kitty van Malen in de tweede minuut. Oranje is al zeker trouwens van de kwartfinale. Bij gelijkspel of winst is Nederland zelfs groepswinnaar. En die wedstrijd is ook nog live te zien. Die hockeywedstrijd via de livestream op nos.nl. Nou, Johnson Sohoke, dat was even wachten. Hè? Heb je wat te melden? Ja hoor, ik heb een file te melden op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat drie kilometer voor Maastricht. En nog even waarschuwen, want in Noord-Brabant komt plaatselijk een dichte mist voor. Dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws dichte mist... en daardoor een grote kettingbotsing op de A19 in België. Twee doden, zegt de burgemeester van Zonnebeke in de buurt van het ongeluk. Ex-neuroloog Ernst Janssen Steur is volgens deskundigen... verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens psychologen ging Steur in de fout door onder meer... een jarenlange medicijnverslaving. En de danser Pavel Dimitrichenko is veroordeeld tot zes jaar cel... voor de zuuraanval op de chef van het Russische Bolshoi-ballet Sergei Filin.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 Vanavond in Altijd Wat. Liever geen kleding met dierenleed of kinderarbeid. Liever geen foute koffie. We willen alles fair, maar kan dat wel? In Altijd Wat het verhaal van twee Nederlanders die de eerste fair phone willen maken. Een nobel streven, maar de vraag is of het ze gaat lukken. Kijken dus. Altijd Wat om 5 over 9 bij de NCV op Nederland 2. Alsjeblieft, gaat voor jou. Oh, da dankjewel. En wat is het? Een radiatorborstel. Leuk. Handig ook.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 Jürgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Jan Kouwenhoven. Hij is van busbedrijf Qbus. In Utrecht staat namelijk komend weekend een grote operatie op stapel... want daar veranderen ze van busbedrijf. In de reportage je In de Praktijk... deze week aandacht voor mensen die gaan emigreren. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders die wel willen emigreren... maar niet kunnen. Auteur Josie Kneepkens van het boek Ik vertrek nog niet... legt uit wat daarvoor de voornaamste reden is. Vooral het huis niet kunnen verkopen. De crisis was natuurlijk uitgebroken. Ook kinderen die naar school gaan en dat toch echt nog wel eventjes... hier in Nederland het makkelijkst kunnen afmaken. En daarna vertrekken ze met kinderen of zonder kinderen... omdat ze dan groot genoeg zijn om hun eigen weg te gaan... En om half twee beginnen we aan Stand.nl. De stelling dan, de KVB doet voldoende om geweld op de amateurvelden terug te dringen. Bent u daarmee eens of oneens? En zo is dat 70 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. www.stand.nl is de website. En u kunt op Twitter eens of oneens. Doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, het is een enorme operatie komend weekend in Utrecht. Na meer dan 100 jaar verdwijnt de Utrechtse vervoerder GVU uit het straatbeeld van de domstad. De nieuwe vervoerder UOV verzorgt daar vanaf zondag dan het busvervoer. Wat komt er allemaal kijken bij zo'n enorme operatie? Ik praat daarover met Jan Kauwenhoven. Is concessiedirecteur van de regio Utrecht bij busbedrijf QBus, want die gaan dat busvervoer vanaf zondag uitvoeren. Uh, welkom in die Kauwenhoven. Uh, QBus UOV, uh, hoe zit dat nou? Ja, Cubus is uh, het busbedrijf. Uh, de aanbesteding in Utrecht is uh, georganiseerd door BRU, de bestuursregio. En die maken een bestek. En in het bestek stond dat uh, de, het bedrijf dat zou winnen. Uh, gaat rijden onder de naam UOV. Uh, dus dat betekent alle bussen gaan er zo uitzien, uh, de trams. Uh, de bussen die er nu rijden, die we overnemen... Uh, UOV. Ja, dat wordt de naam en die staat dus ook op de bussen? Op de bussen, uh, op de uniformen van de chauffeurs, op, uh, op de haltepalen, uh, uh, overal. Nou, dus, dus geen Q-bus komt erop? Heel klein, op de achterkant van de bussen, <laughs> toch wel, een beetje. Okay. Uh, maar wij, uh, wij hechten niet zozeer aan, aan de naam, we leveren graag een goed product. Ja. Wat komt er allemaal kijken bij een nieuwe busvervoerder in Utrecht? Wat, wat, wat gaat er dan allemaal gebeuren? Nou, 7 december bestaat het bedrijf niet. En 8 december hebben we 1100 mensen in dienst. Um, vervoeren we 200.000 reizigers. Uh, een bedrijf met een omzet van 100 miljoen. Ja. Uh, en dat klinkt van alsof je een soort superman dag... bent. Alsof je een soort superman bent. Maar ik neem toch aan dat, dat daar is natuurlijk al een hoop gaat daaraan vooraf. Heel veel, heel veel. Die 1100 mensen die worden gewoon overgenomen van de huidige busvervoerder. Ja, gewoon. Um, we hebben met duizend chauffeurs uh, gesproken. Uh, allemaal de hand gegeven. Informatiebijeenkomsten gehouden. Uh, want we kijken toch op een andere manier tegen vervoer aan... dan, uh, dan de huidige vervoerder. Um, en we werken vanaf de zomer al met uh, bijna 50 mensen uh, aan. Uh, salarissen moeten gewoon betaald worden straks. Alle ICT-systemen moeten op gang komen... Ja. Uh, het eh, feit kortom. alleen dat als ik straks in die bus ga zitten... met mijn, uh, met mijn uh, pasje, uh, ja. hoe heet dat? ov ja. Dan moet het geld bij u terechtkomen, niet meer bij de oude vervoerder. Uh, het zou wel heel fijn zijn als dat lukt. Uh, dat moeten ze dus allemaal in één nacht uh, over. En uh, daar zijn we bezig, daar zijn we aan het testen. Maar dat, dat geld moet bij ons terechtkomen. Dat, uh, dat is sowieso heel prettig. Maar um, ook alle uh, informatie op de, op de route staan... alle uh, dris de, de dynamische reisinformatie... Mm -hmm. Um, die systemen moeten allemaal gevoed worden... vanaf uh, aanstaande zondag met uh, computers van ons. Ja. En wordt die busregeling ja. ook heel anders, de dienstregeling? Dienstregeling verandert uh, niet uh, veel. Uh, we lijnen, blijven gezegd, uh, lijnen blijven hetzelfde? Uh, lijnen blijven nagenoeg hetzelfde. Je kan nog doen. steeds gewoon op Lederger op lijn 2 opstappen... en dan kom ik bij het station. Ja, dat gaat uh, goed. Wat we wel nu doen, is... Uh, Reizigers op Utrecht Centraal, dat, dat is niet echt een feestje op dit moment. Dat uh, wordt druk verbouwd. alle uh, werkzaamheden. Uh, wat wij doen is werken met kleuren. Dus um, alle, alle bussen naar het centrum krijgen een kleur, kleurrood... in, in de bestemming, uh, op de lijnnummers. Maar ook op de haltes, haltepalen. Uh, en dat doen we dus extra op uh, de bestaande aanduidingen. En uh, op het moment dat de hal klaar is... dan gaan we ook banen uh, maken op de vloer... En als je dan een, een bus richting het centrum wil hebben, dan loop je de rode baan en je zoekt de rode bus. En uh, dan kom je dus altijd in het centrum uit. Ja, dus je komt, als je die rode lijn neemt, kom je altijd wel ergens een keer ergens in, het in, in het centrum uit. In het centrum is wel handig. Ja. Ja. U zei nog even net in een bijzinnetje, van wij hebben toch een andere kijk op, op dat openbaar vervoer. Ik zou denken: ja, je brengt iemand van A naar B. En uh, dat, ja, wat valt daar verder dan nog te doen? Nou, Wat is die visie? Het is uh, heel leuk als je een chauffeur hebt die dat met plezier doet. Uh, dus wij richten onze organisatie echt uh, op de chauffeur. Uh, korte lijnen, dat, dat wij uh, erop uh, gericht zijn om de chauffeur zo optimaal mogelijk uh, te ondersteunen. Uh, de kennis zit daar, de ervaring zit daar. En die zit niet bij ons op kantoor. Uh, en dat is wel een omslag dat mensen op kantoor ook moeten leren. van Ik ben daar voor de chauffeur en niet uh, omgekeerd. En hij heeft ideeën over hoe hij sneller kan rijden. Waar verkeerslichten niet goed zijn afgesteld. Ja. Um, en een tevreden chauffeur is een tevreden klant. Maar dat betekent dus dat de cultuur die er nu is... en die ze jarenlang gewend zijn, daar moeten ze wat in veranderen. En dat zal niet in één weekend gaan, neem ik. Dat aan. gaat niet in één nee. weekend. Dat is een kwestie van een lange adem. Uh, maar we kunnen wel heel erg ons best doen... om te zorgen dat we er in het weekend klaar voor zijn. Maar, maar cultuur is, is moeizaam. Uh, het zijn bovendien twee bedrijven. Uh, uh, het is voor een deel, geven u. Maar het is ook nog voor een deel uh, Connection ja. dus, En uh, het is ook nog een trambedrijf wat we erbij overnemen. Dus in feite zijn we drie bedrijven uh, aan het samenvoegen... tot één nieuw uh, regionaal vervoersbedrijf. Ja. Dus het kan eventueel uh, in de eerste fase best nog een keer misgaan ook. Het, uh, wij zeggen <lacht> ons... Uh, nou, de, de, de, geef ons wel even de kans om, uh, ja. om fouten te herstellen. Ja. U, u zei net al, de chauffeur is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wilma Mooring, goedemiddag. Goedemiddag. Nu nog werkzaam bij GVU Connection en vanaf komende ja. zondag dus in dienst van UOV. Klopt. Wat, ja. wat merken jullie nu al van die omzetting? Nou, wat ik uh, erg prettig vond, waren die bijeenkomsten. Ik ben bij zo'n bijeenkomst geweest en het was heel open, heel uh, ja, eerlijk naar mijn idee. En hun ideeën, die, uh, ja, daar sta ik gewoon geheel achter. He, dus dat je het kantoor binnenloopt en ik wil uh, meneer Kouwenhoof even spreken. En dat ik gewoon naar hem toe kan lopen. Dus direct. En dat lijkt mij ja, echt heel prettig. Ja. Ja. En, en dat, dat is dus, wat, ik begrijp kennelijk is dat in de oude situatie was dat minder makkelijk... om, om dan even bij de baas binnen te lopen. En, en verder, wat, wat, wat hebben zij nog meer gezegd waarvan u zegt... nou, dat spreekt me nou erg aan? Um, ja, gewoon de... de, de hoe noem je dat? Het je en jij, uh, openheid, makkelijk, uh, sociaal. Uh, ja, een beetje op die manier. Ja, u hebt er wel zin in, zo te horen. Ja, ik heb, ik heb er echt heel veel zin in, ja. ja. En, en gaat het voor u zelf ook nog iets, iets betekenen qua uh, werk of zo? Moet u andere lijnen gaan rijden? Of? Ik zelf ga wel wat andere lijnen rijden, ja. Maar ja, ook daar heb ik zin in. Ik heb het gevoel dat als ik die lijnen ken... en de lijnen die ik nu allemaal ken, dan... ja dan ben ik ook multifunctioneel uh, inzetbaar. Ja, ja. Gaan... En dat lijkt me gewoon wel heel prettig. En, en de afwisseling is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Dus uh, Kouw over zit hier, ik hoef niks meer voor u te regelen bij hem. Uh, nou, nee. <gif> dat is juist makkelijker. Als ik hem wil spreken, dan loop ik het kantoor <gif> ja, even binnen. Precies. En dan moet hij uh, kant hem zo naar zijn jasje trekken. <gif> ja. heel, veel, heel veel succes vanaf komend weekend. Uh, met uh, UOV dus op de, op de bussen. Uh, Wilma Moring was dat, een van de chauffeurs. Nou, dat klinkt al goed. Ja, daar uh, ja, kan ik alleen maar bij, uh, bij een brede glimlach hier zitten. Die, die ja. zit al op de nieuw, die nieuwe lijn, zo te horen. Ja. Um, Cubus is als vervoerder ook actief in Groningen, Drenthe en uh, Friesland. Um, maar dat is toch veel meer streekvervoer, lijkt me. Dat is uh, meer streekvervoer. In Groningen, uh, niet natuurlijk in de stad, maar... Ja, wat minder bekend is, maar in Den Haag verzorgen we ook het, samen met HTM, het busvervoer. Uh, dus daar zijn we gewend om in de stad uh, te werken. De stad is anders, compacter, nerveuzer. Uh, nerveuser. Uh, moet ook heel alert zijn als het gaat over service en veiligheid. Uh, dat is in de stad anders dan in de streek. Dus daar zijn we ook wel helemaal klaar voor. En maar heeft u daar moet... nou de Haagse ervaring, neemt u mee naar Utrecht, dat neem ik aan? Haagse ervaring nemen we mee. Maken we heel graag gebruik van. HTM doet dat goed. Maar GVU heeft ook een lange traditie uh, in, als het gaat over. Service en veiligheid. En die kennis nemen we mee over. Dus wat dat er gaat, uh, worden we bevoorrecht. Uh, maar niet alleen voor de passagiers, met name ook voor de chauffeurs. Neem ik, Be beide. Ja. beide. Ondersteuning naar chauffeurs, dat is één. En uh, de passagiers. En passagiers dan ook wel heel erg de functie van, van verwijzen op Utrecht Centraal. Want dat, dat blijft nog een uitdaging hoor ja. de komende jaren. Ja goed, dat heeft ook inderdaad te maken daar met, met die enorme verbouwing die daar gaande is. Ja. Uh, overigens, de, de NS is 100% eigenaar van Q-bussen. Dat klopt. En wat ja. betekent dat voor UOV? Zijn die aansluitingen dan nog beter of zoiets? Of, of... Nee, nou kijk, NS staat op een hele grote afstand van dit bedrijf. Want de, de, de charme is juist om, om dit bedrijf bedrijf te laten zijn. En dat is bij NS nog wel eens wat anders. Um, nee, waar we elkaar wel gaan vinden is um, in, de, in de ontwikkeling van de terminal op Utrecht Centraal. Uh, nu krijg je de informatie over de bussen buiten op de, op de busperrons. Uh, dat, is, dat is koud, winderig en niet altijd uh, gevoel van veiligheid. Dus wij gaan de informatie naar de hal in het station brengen. En daar uh, krijg je dus ook informatie over de bussen. Je stapt uit de trein en je kan gelijk zien waar en, je heen en moet. Dat, dat, is, dat is het plan en omgekeerd gaan we in de bussen informatie geven over de treinen. Uh, zodat je kan zien van ik moet naar dat perron... en daar gaat mijn trein naar Den Haag of naar Rotterdam. Um, en ik hoef me niet te haasten want ik heb nog tien minuten. Ja. Um, in Utrecht mogen vanaf uh, januari 2015 dieselauto's ouder dan 15 jaar de binnenstad niet meer in. Wat betekent dat voor de bussen? Ja, de bussen Utrecht krijgt uh, 160 nieuwe bussen. Uh, de, de, de meest moderne en schone vloot van heel Europa op dit moment en die voldoen aan alle eisen die 31 december van kracht zijn. Dat zijn dan de zogenaamde Euro 6 motoren. Dat is ook nodig, want de vervuiling... De stikstof, roetstof, fijnstof, hoge concentraties in de stad... dus we leveren in dat op zich wel een bijdrage... om het ja. milieu een stuk, een stuk beter te maken. Maar dat, dat moet vaak uit de lengte of de breedte zo'n nieuwe flow... dus dat moeten wij dan betalen... De prijs blijft hetzelfde. We hopen dat de kwaliteit beter wordt. We denken wel efficiënter te kunnen werken. Nou, we denken niet alleen. Die overtuiging hebben we ook. We doen het met minder mensen. In ieder geval, minder mensen in de ondersteuning. En we hechten wel aan een, aan gewoon een heel goed product op straat. En het is een concessie voor tien jaar. Dus je kunt ook investeren in tien jaar. En in tien jaar tijd. Uh, afschrijven. Dat is beter dan een concessie voor ja. vijf of zes jaar. En geven u een Connectie we hebben natuurlijk een heel wagenpark. Die gaan allemaal naar Cuba en zo. Die kunnen we daar dan als we op vakantie uh, zijn zien rijden? Dat zou zomaar kunnen. Echt waar? Ja, nou, ik, ik, ik weet niet wat zij met die bussen gaan doen, maar uh, het materiaal is wel over zijn hoogtepunt heen, hoor. Wat er nu rijdt. Ja. Uh, ja. Dus in dat opzicht uh, geen overbodige luxe dat er nieuwe bussen komen. Nee. Mevrouw Moring heeft er zin in u ook zo te zien. U zit helemaal te glimmen. Nou, kijk. Ga maar los, zou ik zeggen. niet zien. Komend weekend uh, gaan ze dat uh, doen. De transitie dus naar een nieuwe uh, vervoerder. UOV heet het dan. Daarachter zit dus Cubus En Jan Kouwenhoven is daar een van de directeuren. Hartelijk dank. Dank je wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, met het Zweedse volkslied op de achtergrond... kijken we weer mee met verslaggever Ingrid Koning... die dus naar Zweden gaat emigreren. Maar wat neem je dan allemaal mee... Gisteren kwam het internationale verhuisbedrijf Crown Relocations langs... in Huizen-Koning om alvast dozen af te leveren. Ik kom de verhuisdozen brengen. Nou, komt u verder. En dit zijn dan de dozen die ik zelf kan gaan inpakken? Ja, dit zijn, dit zijn de kleine, we noemen ze boekendozen. Het zijn wat kleinere dozen. Om ervoor te komen dat die niet te, te zwaar worden. Want die jongens die mogen maar 23 kilo tillen. Nou, zet maar hier in de gang neer. Hoe vaak verhuizen je nou mensen naar het buitenland? Uh, wij doen uh, vanuit Nederland naar het buitenland ongeveer duizend verhuizingen per jaar. Uh, maar de, de groep waarin wij zitten, de Crown Relocations groep... daar doen we uh, meer dan 100.000 verhuizingen op jaarbasis. Zijn er nou ook spullen die ik niet mee mag nemen? Uh, er zijn spullen die, die absoluut niet mee mogen. Dat zijn spullen die uh, licht ontvlambaar zijn... of eventueel gasflessen vanwege explosiegevaar. Uh, maar als we kijken naar spullen waar de douane over het algemeen naar zou kijken... dan zou het bijvoorbeeld alcohol zijn... Uh, er zijn ook andere uh, uh, normaal, pornografische materialen die ze graag niet zien. Uh, dat, dat zullen wij adviseren om niet mee te nemen. Uh, maar praktisch gezien in een verhuizing kunnen we alles voor u meenemen. Dus ook de planten die er staan? Uh, planten kunnen we meenemen. Helaas uh, kunnen we ze niet de liefde geven die u ze normaal geeft. Uh, dus of ze heel, heel, uh, helemaal over zullen komen is de vraag. Maar we kunnen ze absoluut voor u meenemen. Ik ga dan wel weg. Maar er zijn ook heel veel mensen die in Nederland zijn... Die ook weg willen, maar niet weg kunnen. Josie Knepens is zo iemand. Ze kon haar huis maar niet verkopen. En schreef daarover een boek: Ik vertrek nog niet. U bespeelt dit instrument ook om geld te verdienen om toch uiteindelijk te kunnen vertrekken? Ja, dat klopt. Ja. Ik uh, heb door omstandigheden heel veel geld verloren eigenlijk. En uh, dat was een van de redenen van het uh, niet vertrekken. En uh, ja, nu uh, wil ik natuurlijk al heel graag naar het warme zonnetje. Dus ik moet gewoon heel hard aan de bak. En uh, ik was alles kwijtgeraakt, dus ik moet even helemaal overnieuw beginnen. Hoe voelt dat om niet te kunnen vertrekken terwijl je wel weg wilt? Uh, ja, dat... Uh, heeft, dat moet ik dat zeggen, brengt allerlei processen in je op. Um, eerst ben je boos en teleurgesteld, ook op het leven. Van ja, verdorie, dit is toch wat ik wil en waarom gebeurt het dan niet? Op den duur krijg je dan toch wel een soort van acceptatie. Van en dan ga je kijken, wat gaat er dan wel? Kijk eens, deze heb ik voor jou meegenomen. Dankjewel. Dit is, een, uh, dit is een doos speciaal om jouw persoonlijke spullen alvast in te pakken. En uh, met deze doos in een vorm van een, uh, van een vrachtwagen ja, heb je je eigen spullen bij elkaar. Leuk. Wat ga je er allemaal in stoppen? Donald een Mijn kluis. I have to be strong. I have to be taller and older than I. In het boek, ik vertrek nog niet dat u heeft geschreven, heeft u mensen geïnterviewd die eigenlijk aan het wachten zijn om te kunnen vertrekken. Wat is de ja, voornaamste reden dat ze al niet vertrokken zijn? Uh, toen ik met het boek begon waren dat toch wel uh, vooral het huis niet kunnen verkopen. De crisis was natuurlijk uh, uitgebroken. Dat was een belangrijke reden. Uh, ook kinderen die naar school gaan en dat toch echt nog wel eventjes hier in Nederland het makkelijkst kunnen afmaken. En daarna vertrekken ze met kinderen of zonder kinderen omdat ze dan groot genoeg zijn om uh, hun eigen weg te gaan. Heeft u enig idee een grote groep is van Nederlanders die willen vertrekken maar niet kunnen vertrekken? Dat uh, is een lastige vraag. Dat moet een enorm grote groep zijn. Want uh, er gaan al geloof ik iets van 400.000 vertrekken sowieso. Ik denk het dubbele misschien wel, maar mensen praten er niet over, want dat is lastig, want dan weet hun baas het. En ja, dan zegt die baas van waarom zou ik nog in jou investeren? Of als je een bepaalde opleiding wil doen voor een vervolgtraject. Sommige mensen zitten wel drie, vier jaar te wachten. Is het dan niet heel moeilijk om hier gelukkig te zijn? Nee, gelukkig is natuurlijk wel jezelf. Je moet wel kijken wat je nog kan maken en... Uh, ik heb ook wel het voordeel dat als ik mijn oogjes dicht doe... dan ben ik daar gewoon. Josje Knepens was dat. En u hoorde haar ook een lied zingen. En op de Facebookpagina van Lunch staat ook een filmpje van dat liedje. Zometeen stand.nl. De stelling dan de KNVB doet voldoende... om geweld op de amateurvelden terug te dringen. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, hier is Dorold Megens. De NS moet misschien nog eens 119 miljoen euro betalen door het de debakel Het bedrijf zit door die trein al met een tegenvallen van 340 miljoen euro. De staat dreigt daar bovenop nog eens 119 miljoen mis te lopen... doordat er dividend wordt misgelopen. Minister Dijsselbloem wilde dat bedrag eigenlijk uit het infrastructuurfonds halen... maar de Kamer vroeg hem meer opties te bekijken. Eén daarvan is nu alsnog het hele bedrag verhalen bij de NS, schrijft Dijsselbloem. In het Oekraïnse parlement heeft de motie van wantrouwen tegen de regering het niet gehaald. De oppositie wil dat het kabinet van premier Azarov aftreedt, maar dat kan nu aanblijven. Buiten het gebouw in Kiev hadden zich duizenden demonstranten verzameld. De oppositie en de betogers zijn kwaad over het besluit van de regering en president Janukovic... om voorlopig niet nauwer samen te werken met de Europese Unie. Danser Pavel Dimitrichenko is veroordeeld tot zes jaar cel... voor de zuuraanval op de chef van het Russische Bolshoi-ballet. De rechter stelt dat Dimitrichenko schuldig is aan zware mishandeling. De openbaar aanklager had negen jaar tegen hem geëist. De gooier van het zuur moet tien jaar de cel in. En de oud-neuroloog Janssen Steur heeft een narcistische stoornis... en is verminderd toerekeningsvatbaar. Dat hebben deskundigen vastgesteld in de zaak tegen de arts... die terechtstaat vanwege de reeks foute diagnoses. Later vandaag wordt de strafeis bekend. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Vandaag precies een jaar geleden overleed grensrechter Richard Nieuwenhuis... als gevolg van geweld gepleegd door agressieve spelers... van de voetbalclub Nieuw Sloten. Er stond een maatschappelijke discussie en de KVB nam maatregelen. Spelers die een gele kaart krijgen, die moeten 10 minuten het veld uit. Er is een meldpunt voor geweld op het voetbalveld... en de spelerspassen worden strenger gecontroleerd. Bij Buitenboys in Almere, waar Nieuwenhuizen grensrechter was... wordt nog meer gedaan om het geweld tegen te gaan. Voorzitter Rob Muller van Buitenboys. Je hebt dus de regels van de KVB die een actieplan hebben gemaakt. En dat, dat wordt voor alle clubs is dat. Maar wij hebben extra maatregelen genomen. En we hebben extra afspraken gemaakt. We hebben ook toezichthouders lopen... En die toezichthouders, en dat, dat is een advies wat ik iedereen zou willen geven... dat is de oplossing. Zijn er maatregelen die de KNVB neemt om nieuw voetbalgeweld tegen te gaan... voldoende, of moet er harder worden opgetreden... om het geweld tegen scheidsrechters en spelers aan te pakken? Ik praat erover met Bernard Frans. Hij is voorzitter van het amateurvoetbal bij de KNVB. Zit hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom, meneer Fransen. We beginnen altijd met drie keuzes. Uh, daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Er is te veel tuig in de voetballerij. Nee. Betaald voetbal is een slecht voorbeeld voor amateurvoetbal. Nee. Moest wel even nadenken. Ja. Het voetbal heeft zichtbaar geleerd van de dood van Richard Nieuwenhuizen. Ja. Dat wel. Oké, okay, nou we krijgen zometeen uitgebreide tijd om dit een beetje te nuanceren... of uit te leggen waar nodig. In ieder geval gaan we ook praten aan de hand van de stelling. en Daar roep ik iedereen voor op om te reageren. De KNVB doet voldoende om geweld op de amateurvelden terug te dringen. Bent u het eens of oneens, sms dat dan na 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, meneer Fransen, wat zegt u tegen die stelling? De KVB doet voldoende om geweld op de amateurvelden terug te dringen. Als voldoende is tevreden, dan zeg ik nee. Als voldoende is dat wat we kunnen, dan zeg ik ja. Ja, u doet voldoende, maar u bent nog niet tevreden. Nee. Leg eens uit. Nou, kijk... Die... Als je tevreden bent, dan betekent dus dat eigenlijk excessen niet of nauwelijks meer voorkomen of dat het incidenten worden. Nou, daar zijn we nog lang niet. Dus we zijn niet tevreden. We doen wel alles wat in ons, mogen, in ons vermogen ligt om uh, zeg maar, dat terug te brengen. En dat kunnen we niet alleen. Nee. Dat doen we samen met de verenigingen. Want u zegt eigenlijk, eigenlijk ligt het ook voor een deel buiten ons macht. Ja, we nemen onze verantwoordelijkheden als KVB uiteraard daar waar onze invloed ook is. En het, onze leden, dat zijn de verenigingen, dat doen we in een nauwe samenwerking. En in uh, zeg maar een groot gedeelte van de situaties van verenigingen, die hebben dat heel goed opgepakt. Maar ja, het is niet altijd in de invloedssfeer en we kunnen niet alles beteugelen. We hebben de hele wereld niet aan een touwtje, maar we blijven ervoor knokken. Maar u kunt wel de zwarte schapen eruit gooien, gewoon. We houden ik bedoel niet de voetbalvereniging, want er is ook een voetbalvereniging. <lacht> ja, <uit. lacht> ja, ja, nee. Nee, we houden uiteraard clubs die regelmatig in de fout gaan... die houden we nauwkeurig bij. Daar gaan we ook naartoe, die ondersteunen we ook, die proberen we ook te helpen. Het is vaak geen onwil, maar wel onmacht. En ja... Alles met alles uh, proberen we ook daar uh, de situatie te verbeteren. Nou, want we proberen natuurlijk na dat tragische ongeluk met, uh, met de grensrechter Nieuwenhuizen... proberen we een beetje de balans op te maken na een jaar. En dan zegt u toch ook nog van ja, ik ben niet tevreden hoe het nu gaat. Nee, we zien wel een nadrukkelijke trend. Voor zover je daar moet je altijd voorzichtig zijn. We zien wel een trend dat met name het aantal excessen daalt. Hoewel 15% de, hè, las ja, ik ja, ja, Hoewel de, de beleving daarvan omdat er misschien ook meer aandacht is van de media, dat weet ik niet. De beleving daarvan is niet altijd hetzelfde. Maar als je de feiten bekijkt, dan is dus de trend nadrukkelijk naar beneden gaand. En daar zijn we op zich natuurlijk blij mee. Maar tevreden zijn we natuurlijk niet. Want je bent pas tevreden op het moment dat het niet meer voorkomt. Want ja. ieder excess is gewoon één te veel. Ja. Uh, want ja, miljoenen mensen zijn uh, actief in het weekend ja. als amateurvoetballer. Ja. En dan gebeuren er gewoon ook wel eens dingen. Ja, ja, ja, het is natuurlijk ook een weerspiegeling van datgene wat er in de maatschappij gebeurt. Daar verschuilen wij ons niet achter, want dat, heeft, dat lost ook niks op. Wij doen wat we doen en wat we kunnen doen. En dat doen we nauw, heel nauw in nauwe samenwerking met de vereniging. En ja, tevreden zijn we nog niet. Nee. Want iemand op onze site zegt ook: dat is een van onze luisteraars. Is het soms de schuld van de KVB dat mensen zich misdragen? Vraagteken: Dit is de omgekeerde wereld. Daar bent u het wel mee eens, denk ik. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Wij zijn faciliterend naar verenigingen... en, en uh, daar doen wij ons stinkende best voor. En wij maken natuurlijk ook wel eens fouten, laten geen misverstand over staan. Maar dat betekent niet dat we niet met elkaar uh, de schouders onder moeten blijven zetten... want dit kan natuurlijk niet datgene wat er gebeurt ieder weekend. Ja. Er is in de spelregels iets veranderd, hè? die gele kaart bijvoorbeeld, die regel... Ja. dat je dan tien minuten het veld uit moet. Ja. Kan er nog meer eigenlijk met die regels gebeuren... waardoor het, waardoor het nog verder terug zou kunnen? Ja, in die zin, uh, we hebben een set van maatregelen genomen, tien regels zelfs. Van uh, ja, zeg maar toch het publiceren van gedragsregels. Wat dus nu gebeurt, hè? dan maak je toch openbaar, zonder natuurlijk de personen te noemen, meldenverenigingen. Op, op het sportpark is zichtbaar ja, wat de gedragsregels ja, zijn. Ja, precies. En, uh, dat maak je dan zichtbaar. En nou, dan kun je zeggen: van helpt het de help helft niet. En we hebben er nog meer natuurlijk. We hebben een meldpunt gedaan, of gemaakt wat betreft de wanordelijkheden. We hebben een hulplijn noodgevallen. Die straf bij de eerste gele kaart hebben we net al even over gehad. We hebben het over de invoering van het spelregelbewijs voor jeugdspelers. He, dat met name dat ook de spelregels beter geleerd worden, want daar gaat het natuurlijk ook vaak wel fout. Dus er wordt een soort test gedaan dat je, dat je ja. spel, ergens uh, een soort rijbewijsje. Ja, vanaf de B-junioren gaan we nu systematisch invoeren wat er precies nu aan spelregels in een korte setting geleerd kan worden. Nou, ook weer een maatregel die bijdraagt als steentje naar het beter doen. Een bewijs van sportie, sportief gedrag, hè. dat is natuurlijk ook al erg belangrijk. Dat op het moment dat het vaak misgaat met een aantal eh, jongeren of ouderen, dan gaan we toch ze nog een keer bij elkaar roepen en dan zeggen van, luister, kunnen we er ook niet eens een keer een cursus of een training op geven. En eh, ook niet zo vrijblijvend. Inzetten van extra waarnemers, dat is natuurlijk erg belangrijk. Nou, je hoorde dat net De toezichthouders ook: al. Ja, toezichthouders is ja. heel belangrijk. En dat vraagt natuurlijk veel inzet. En uh, wij zien ook dat daar het effect van uitgaat. Dat doen verenigingen gelukkig ook al zelf. Heel veel verenigingen nemen initiatieven om uh, ja, nadrukkelijk om mensen aan te spreken. Um, ja, nadrukkelijk ook uh, kijken naar recidiverende verenigingen. Die houden ze dus in de gaten, wat we net al gezegd hebben. Het wedstrijdformulier hebben we net even gehad. De spelerspascontrole. Ja. Nou. Ja, maar da daar wil ik nog eens moeten. Want dat is ook ja. een van de belangrijke regels, natuurlijk. Dat een, een, een wedstrijd gaat beginnen ergens op een achterafveld. Uh, ik, op zondagmorgen heb ik zelf ook wel gedaan. Om negen uur sta je daar weer met een halve man ja. in de paardenkop. Ja. Maar je hebt lol met z'n allen. Um, ja. Gaat zo'n, dat is vaak een club, zegt natuurlijk, die, daar dan, die gaat toch niet zeggen van... hé hey, Pietje, jij, jouw pas is niet in orde, jij mag niet meedoen. Ja, het moet natuurlijk wel, want we hebben er met z'n allen toch wel voor gezorgd... dat er situaties ontstaan, dat er toch wel ja, oneerlijkheid optreedt... op het moment dat de wedstrijden gespeeld worden. Uh, wij zouden het ook graag willen dat het niet nodig was, maar het is absoluut nodig. Iedereen vindt ook dat het nodig is, men is er over het algemeen ook tevreden. Alleen de vorm waarin dat gebeurt... Daar zijn wel wat kritiekpunten op. Als het op het veld moet gebeuren en het is koud... Ja, dan is het logisch en het duurt lang... en iemand heeft zijn pasje vergeten, moet hij ja. weer terug. We hebben een evaluatie, uh, die staat nu op stapel... en die zal zo pakweg in de winterstop plaatsvinden. En ik denk dat dit een van de punten is waar we nadrukkelijk naar gaan kijken... om dat te verbeteren. Net als in het openbaar vervoer misschien gewoon van die, van die vliegende brigades inzetten... die nou, dan af en toe een veld bestormen. Ja. En, uh, <laughs> je, ja, noemt de, je noemt een suggestie, maar ja, ja, het is blijkbaar allemaal nodig. En in die zin, uh, wij doen er alles aan om dat uh, ja. zo goed mogelijk te laten ja, goed, plaatsen. ik goed, dat is toch een van de grote problemen ook... dat, dat een, een, een club scheidsrechter met, met alle liefde daar staat ja. natuurlijk... omdat er gewoon te weinig scheidsrechters zijn... Neutrale scheidsrechters, ja, die gaan ze eigen club niet benadelen. Lijkt me. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze hebben allemaal een basisopleiding. En, uh, we hebben ongeveer 27.000 scheidsrechters. Daarvan zijn er 7.000 echt KNVB gekwalificeerd. En we zijn hard aan het werken om dat getal natuurlijk uit te breiden. Uh, ook een toenemende mate jongeren die uh, zich bewust worden van dat scheidsrechter eigenlijk toch een fantastische zeg maar, competentie is om dat te kunnen in je toekomstige eigen carrière. Maar dat uh, weerhoudt niet dat ze toch ook nog met een 20.000 zo'n beetje werken. En die hebben allemaal wel een basisopleiding gehad. Uh, maar het niveau, ja, daar moet je, moet je van stellen, is natuurlijk toch wel eens een keer dat je zegt van dat zou beter kunnen. Nou. En daar zijn we ook hard mee aan het werk. Ja. Even wat dingen nog voorbij lopen. die dus in dat, in dat jaar gebeurd zijn. We merkten ook in betaalde voetbal bijvoorbeeld. In het begin was iedereen helemaal. Men speelde zelfs een, een, een competitieronde met rouwbanden, herinner ik me. Ja. Er waren uh, trainers en voetballers betrokken bij een, bij een soort benefietwedstrijd. ook voor de familie van die uh, grensrechter. En, en ik, ik herinner me dat ene bewuste beeld. van die voetballer die wilde tegen die grensrechter te keren. Ja. En die dachten ineens: oh nee, dit weekend hadden we afgesproken dat we dat ja. niet zouden doen. Ja. En dat was denk ik het enige weekend, want daarna ging het al. Weer flink los in betaalde ja. voetbal. Ja. ja, betaald voetbal heeft een enorme, ontzettende positieve en ook soms een negatieve voorbeeldwerking. En daar zijn ze zich heel goed van bewust. Ze zijn, hebben ook al vijf jaar lang hebben ze een klankbord, uh, zeg maar een klankbordgroep uh, Sportiviteit en Respect, waarin ze in overleg met alle gremia die zich met betaald voetbal bezighouden, nadrukkelijk kijken van hoe kunnen we dat beter doen. Ja, er staan natuurlijk veel belang op het spel, er is veel emotie en dan gaat er wel eens wat mis. Ja. Dat weerhoudt niet om dat wij hier uiteraard niet gelukkig mee zijn. Dat weerhoudt niet om hier nog nadrukkelijker ook weer naar te kijken. Want ja, wat er in het weekend gebeurt... gebeurt ja. volgende week wel ja, ja. op de amateurverwelder. Afgelopen weekend in de spelerstunnel bij ja. Feyenoord en gaan ja. ze weer met elkaar ja. een beetje lopen trekken. en duwen. Ja. En ik vind met name de coaches en de trainers... en ook wel bestuurders... maar met name de coaches en trainers... staan ook allemaal onder druk. Het is allemaal begrijpelijk. Maar we moeten het niet tolereren. Nee, ik zag René van der Gijpig gisteren op tv... die zegt die, die adviseerde om de vierde man gewoon ook zo'n koptelefoon op te zetten... waarmee ja. die is... Die spelers ja. altijd uit de ja. bus komen. Ja. Want hij zegt, ja, die man ja. Die wordt helemaal gek van ja. al het geschreeuw van ja. die trainers. Ja. ja, maar ik vind ook dat er een cultuur, cultuur in een club moet zijn. Of het nou betaald voetbal is of amateurvoetbal. Dat bestuurders toch, eh, zeg maar ook trainers en coaches. En al diegenen die zich bezighouden met elftal. Gewoon moeten aanspreken: van dit doen wij niet. Dat hoort ook bij professionaliteit. En topsport kan prima met heel veel fanatisme. zonder dat het verkeerd gaat. Ja. En dan zeggen die trainers, ja, het is ook emotie. En, en we worden ja, ze een benadeel wel, zo benadeeld door zo'n sport. is schijfijf. soms ook wel eens. Dat is ook zo. En toch wordt het je wordt er niet beter van. Je elftal wint er echt niet door. Dus het hoort ook bij professionaliteit om uh, toch maar ook hier je in controle te houden. Ja. Er zijn het afgelopen jaar wel incidenten geweest uh, in Amsterdam. Uh, een wedstrijd tussen HEDW uh, en over Amstel. Uh, scheidsrechter kon net een karatentrap ontwijken. Een speler kreeg een klap op zijn oog. Ja, dat, dat los je ook niet op met een toezichthouder lijkt me. Dat, uh, soms gebeuren nee, ook dingen. Dat gebeurt nog steeds en daar blijven we... Net zolang totdat we denken van nou ja... ik hoop het ook nog een keer mee te maken... maar misschien is het een allusie. Laat het maar uitgaan. We blijven natuurlijk streven naar... Uh, toch maar uh, reduceren tot een heel. En dat het echt een incident is. Nou, uh, dat kan niet. En we blijven eraan werken. En ja, ja, nogmaals, het is ook een weerspiegeling. En daar willen we ons niet achter verschuilen. Want nogmaals, uh, de KNVB pakt zijn verantwoordelijkheid wel. Ja, uh, toch een weerspiegeling van onze maatschappij. Dat we het niet allemaal in controle hebben. Ja, en ik ja, las een leuk interview van ja. Anne in AD vandaag. En die zegt ook van ja, het begint natuurlijk ook bij de opvoeding. Hè? Ouders weten niet altijd waar hun kinderen uithangen. Hebben kinderen niet altijd in controle. Ja. Nou ja, kortom. Nou, het, daar zegt onderwijs een, speelt een belangrijke rol. Ja, daar zegt een luisteraar ook over zelf. Ben ik jarenlang leider in grensrecht geweest bij allerlei jeugdheelvertallen. met agressie op het veld viel het allemaal gelukkig mee. Maar als je hoorde wat er zogenaamde supporters en dat zijn al vaak die ouders langs de kant allemaal roepen, dan uh, word je daar niet vrolijk van. Ja, ik heb ontzettend veel respect voor scheidsrechters en ook voor de, hun vrijwilligersfunctie. Ik heb me vaak, ik heb veel leidinggevende ervaring, maar ik heb me vaak verplaatst in zo'n scheidsrecht en dacht van, nou, ik ben blij dat ik niet op het veld sta, want er zijn zoveel dingen die gebeuren die ook nog. De ten onrechte naar zo'n scheidsrechter worden verweten. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om vaak situaties te beoordelen... in zo'n complexe situatie. Maar het is inderdaad waar. Uh, spreek elkaar aan. We hebben ook een paar mooie voorbeelden over. Er dus is een club in, even kijken, Sint-Pancratius in Dorp. Die heeft een hele mooie regel ingevoerd. Die heeft de Van Kaart-Tot-Kaart-regel uh, ingevoerd. En dat de Van de Kaart-regel ingevoerd. En dat betekent dat, wedstrijd, dat voor de wedstrijd de jeugdspelers en de spelers van zowel de tegenpartij als de eigen partij... een rode en een gele kaart uitdelen. En uh, dat betekent dat iedereen dan ook zo'n kaart langs de lijn heeft... en op het moment dat iemand echt even uit de bocht vliegt... dat even zo'n kaart wordt voorgehouden. Oh. Dat, dat, en er zijn tig voorbeelden. Dan over. kan een speler, een ja. bezoeker een gele kaart geven. Nou een speler geeft. niet, maar de, met name de, de, de spelers delen het uit aan de toeschouwers en dan kunnen ze elkaar uh, dat laten zien. En dat werkt ook. Ja. Je moet elkaar wel durven aanspreken en dat is natuurlijk ook niet altijd eenvoudig. Nog even Wim, Wim Snoek is de oprichter van voetbalclub Nieuw en zegt de KVB doet voldoende, maar er zijn nog steeds excessen, zowel binnen de vereniging als vanaf de kant. We moeten elkaar heropvoeden en ik zie dat het heropvoeden vooral een taak is van de vereniging. We moeten mensen vooraf al aanspreken uh, op hun uh, gedrag. Nou ja, Eigenlijk zegt u dat ook, hè? Ja. dat is belangrijk. En wij doen natuurlijk niet alleen uh, achteraf uh, heel veel maatregelen... die natuurlijk ook noodzakelijk zijn, helaas. Maar preventief zijn we heel hard bezig om in, in alle opleidingsprogramma's... en bij ja, toch jongeren en ouderen te leren omgaan... met uh, ja, zeg maar, uh, excessen, gedrag, uh, om dat te beheersen. En uh, opvoedkunde speelt een belangrijke rol. De trainers spelen een belangrijke rol. Aanspreken op normen en waarden, kortom. Ook in de preventieve sfeer zijn we keihard aan het werk. Bernard Frans is voorzitter van de amateur sectie, sectie amateurvoetbal van de KNVB. Uh, praat met ons mee, dus ik ga zo meteen, kom ik bij hem terug om de reacties door te nemen. Want we gaan nu naar de bellers. Uh, de KNVB doet voldoende om geweld op de amateurvelden terug te dringen. Dat is de stelling. Bijna 800 mensen hebben daarop gestemd op de site. 25% eens, 75% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Johan. Ik ben het helemaal niet eens met de stelling. En waarom niet? Omdat um, het, het grote uithangbord van, van het Nederlandse voetbal is zondagavond de eredivisie. En als je nou de wedstrijd van afgelopen zondag zag van PSV, Feyenoord-PSV. En dan wordt ene Bruma wordt het veld afgestuurd. Die man is heel boos. En natuurlijk die, die, die beslissing van die scheidsrechter, ja, die, die zou je kunnen aanvechten. Ja. Maar die loopt naar die scheids toe. En dat is heel duidelijk te zien op tv. En maandagmorgen een foto in de Volkskrant. Daar staat hij met zijn hoofd tegen ja. het hoofd van de scheids. Dat kennen wij eigenlijk alleen met het Amerikaanse honkbal, hè? Ja, maar ik bedoel, als je... Er is maar één persoon op het veld die het beslist. Dat is de scheidsrechter. Als daar geen ontzag voor is, dan vergeet je alle andere regels maar. Want dan werkt het niet. Nee, en u zegt dus eigenlijk die betaalde voetballers geven het slechte voorbeeld. Die jongens, die moeten natuurlijk die moeten, die moeten heel veel kunnen. Die moeten kunnen sporten, die moeten met geld om kunnen gaan. Met aandacht en noem maar op. Maar ook het respect naar de scheids. Die heeft het laatste woord. Ja, duidelijk. Ja. Dank u wel. Uh, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Met spreekt u? Uh, nou, ik ben het wel eens met de stelling. Ik zal u ook vertellen waarom. Uh, de KNVB, ik ben zelf al uh, heel lang scheidsrechter. Ik durf bijna niet te zeggen hoe lang, maar heel lang. Uh, ik fluit de lage helftallen, eerste en tweede helftallen in de vierde en vijfde klas... en eerste en tweede en derde reserveklas. Uh, de KVB doet voldoende. Maar uh, waar men nooit omheen zou kunnen, is als mensen aarspital zijn en dat in een opvoeding uh, hebben meegekregen... dan zijn ze ook uh, op het veld associaal. En dan is dikwijls hetgeen wat langs de kant staat... Dat zijn dan in mijn, in mijn ogen de trainers en de begeleiders... die de, het vuurtje nogal eens opstoken. En mijn ervaring is in al die wedstrijden... dat als er beschaving langs de kant is... dus trainers, begeleiders... dan is er ook meestal beschaving op het veld. Ja. Okay. Uh, ik... Uh, ik denk dat in ieder geval, en daar was ik het wel echt geduldig mee eens... wat er op het veld gebeurde bij Final PSV... was dat op een gegeven moment cocu naar de wedstrijd ging lopen vertellen... Van, dat het geen penalty was. Uh -huh. Dus er is ingeslopen dat bijvoorbeeld shirtje trekken, dat men dat normaal is gaan winnen, terwijl dat gewoon een overtreding is. Ja. Als iemand een gigantische duw geven, uh, dat is ook een ja. overtreding. Okay. Dat soort dingen, maar die vindt dan een trainer van een grote club als PSV, die zegt dan van ja, ik vind dat eigenlijk een overtreding. Ja. Dus de trainers gaan ook nog een keer uitmaken wat een overtreding ja. is, ja, ja, ja. terwijl dat gewoon toch geregeld zijn. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Met uh, Wilbert Stijfbergen uit Den Haag. Dag Wilbert. Hallo. Uh, die ene meneer die had het net over het uh, sportmoment in het weekend. Uh, Studio Sport. Maar eigenlijk is het vlaggenschip van uh, Nederlands voetbal is het oranje. Het Nederlands elftal. Ja. En als je het nou over normen en waarden hebt, waar we het vaak over hebben... Uh, dan moet de KNVB en ook Nederlands elftal maar eens naar zichzelf kijken. Uh, er wordt vaak gerefereerd aan racisme. Uh, oerwoudgeluiden of uh, uh, discriminatie van zwarte spelers. Maar als het Nederlands elftal dood gewoon. ...in China voetbalt, waar op dit moment verschillende groeperingen in crematoria eindigen. En het antwoord van de KVB. ik heb antwoord van hun gehad... ...en het is ook op de gids FM besproken... Ja. Dan zegt de KVB, ja, maar dat zijn politieke aangelegenheden. Ja. Uh, terwijl ze in uh, 2012 in Kampa iets op bezoek gingen. Ja. En dan Hilbert, zei... Hilbert, ik ga je toch onderbreken. Want je hebt ja. dit punt al heel vaak gemaakt hier. En terecht denk ik ook. Ja. Uh, maar ik vind toch eigenlijk dat het een beetje van, van dit onderwerp afgaat. En uh, bedoel, uh, hij blijft die strijd voeren en hij belt uh, vaker in. En dan de ene keer dan, uh, besteden we iets meer tijd aan, aan dan de andere keer. En nu even niet. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Herman Albert. Herman, zeg maar. Dag Jurgen, en uh, dag ook aan de heer Fransen van de KNVB. Uh, met interesse luister ik hiernaar, je zal het begrijpen, deels als sportcommentator, maar ook omdat ik uh, zelf verantwoordelijk ben geweest voor het ontwikkelen van een trainde-traineropleiding, waar we op dit moment bezig zijn met een, uh, het kunnen starten van een vijfde opleiding in Apeldoorn, waar we trainers opleiden, met name clubtrouwe mensen, dus niet de mensen die de ambitie hebben om een KNVB-opleiding te volgen, maar gewoon binnen hun eigen club zo goed mogelijk willen trainen. En die leiden we op vanuit een aantal andere componenten, uh, ook wel vergelijkbaar met de KNVB. En ook die elementen zitten er wel in. Maar er zit bijvoorbeeld in uh, de sport kan je traineropleiding. Waarmee ze een NOC, NSF gewaardeerd diploma ontvangen. Waarbij ze uh, leren om kinderen te herkennen in hun gedrag, in hun karaktereigenschappen. Uh, hoe dat op elkaar reageert, hoe ze dat kunnen managen. Ja. Hun eigen karakter speelt daar ook een spiegeltje in. Uh, daarnaast zit er een deel in wat te maken heeft met vaardigheden. Er zit positief coachen in als een module. En er zit een module in, brein centraal leren. Dus eigenlijk zouden alle clubs dit, dit moeten invoeren gewoon, zo'n ja, opleiding. Dat, ja, dat zou een utopie zijn, want ik denk niet dat ik dat voor elkaar ga krijgen. Maar het zou wel breder mogen. Maar een belangrijk detail wat ik graag zou willen melden is... heel veel coaches in het betaalde voetbal gebruiken bijvoorbeeld een term als... mijn ploeg moet agressiever spelen. Ik nou. vind agressief een verkeerd woord. Ik denk dat ze energieker moeten spelen. Um, je zou kunnen overwegen, want dat gebeurt in sommige landen ook... of je niet moet nadenken over het feit... of je tot bijvoorbeeld de leeftijd van 12 jaar... niet meer competitief gaat voetballen, maar ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat je wel tegen allerlei teams kunt spelen van gelijke waarde. Ja. En dat je kunt spelen om te winnen. Maar het gaat niet om een competitie. Eigenlijk een beetje wat Kruis zegt. Hè? Je hoeft met de jeugd niet per se kampioen te worden. Ze moeten gewoon vooral lol maken en, en, en op die manier worden getraind. Ja, je moet spelen om te leren winnen. Maar misschien is het wel veel belangrijker dat je leert verliezen. Want dat leren we niet meer, want alleen maar winnen telt. Ja. En dat wordt, dat wordt ook vrij breed wordt dat, uh, gepropageerd. Ja. Dankjewel, Herman. Stand.nl, goedemiddag. Hi, goedemiddag, Ik met Richard. Richard? Uh, ik ben het uh, wel eens met de stelling. Maar uh, ik vind ook soms dat we eigenlijk te ver doordraaien. Kijk, als een, het is nu zo als een scheidsrechter een fout maakt die dus geeft onterecht een rode kaart of onterecht buitenspel, waardoor een goal wordt afgekeurd. Uh, daarna geeft de trainer op de speler commentaar. Dan wordt de trainer twee weken geschorst, omdat hij commentaar heeft gehad op de leidingen voor de KVB. Dat is toch ook niet normaal? Ja, maar waarom, is... ja. Maar waarom doet zo'n trainer dat dan? Dat heeft toch helemaal ook geen enkele zin als er al een beslissing is genomen? Ja, maar het is dan toch zo. Hij mag dan toch wel uiten dat hij het er niet mee eens is? Waarom is dat verboden als een scheidsrechter ja. een fout maakt? Nee, maar goed. Dan, dan is het toch zo dat die scheidsrechter er ook op aangesproken mag worden? Tuurlijk. Die, die, is, die is professioneel scheidsrechter. Dus die moet ook een dikke huid hebben. Als ja. hij een fout maakt en niemand zegt er wat van, dan moet er niet gelijk op gereageerd worden. Nee. Dan moet, en iedere mens heeft emoties. Nee, is zo. Maar kijk, wij hebben hier bijvoorbeeld bij de omroep. die gaat hier bij. Het begon ook wel eens een keer wat fout. Als ik elke keer ja. ga schelden tegen die technische... waar ja, vuile hier dan, ja, dan dan is het dat dus dat komt. doen we meestal na afloop. Nee. Dus doe dat dan oh. na de wedstrijd. Ja, maar dat wordt ook heel vaak na de wedstrijd gedaan... Uh, een Verbeek of zo, die dat. Dan, ze doen het allemaal wel eens, maar die, die wordt dan een twee weken geschorst. Terwijl die gewoon gelijk heeft. Of ja. het was geen rode kaart, of ja. het was wel ja. uh, een ja. goal. En dan, kijk, als je als het bij jou op, de, o, o, o, op je werk een fout gemaakt wordt. dan, als dat zes keer achter elkaar gebeurt, dan zeg je er ook wat van. Ja. En dan is het ook zo uh, dat jij twee weken niet uh, mag verschijnen op je ja. werk. Nee. nee, je hebt, dan, nee in zekere zin heb je. Natuurlijk heb je een punt, alleen het gaat ook vaak om de manier waarop dat dan gezegd oh. wordt. Uh, Stam.nl, u bent de laatste. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ik ben uh, tegen de stelling. Ik ben uh, wel voor, de, niet de voorgaande spreken... maar daarvoor dat er een gedegen opleiding moet komen. En de KNVB moet niet vergeten dat we, uh, het amateurvoetbal... gigantisch veel geld in het laadje brengt. Een slordige 10 miljoen. Laten we dat geld eens inzetten om uh, een gedegen opleiding te geven. En ze vergeten ook één ding. En dat wordt helemaal niet genoemd in deze uitzending. Voetbal is een relatief uh, goedkope sport... En dat houdt dus in dat uh, de minderheden in de samenleving die het minst te besteden hebben... Uh, het liefst het voetbalspelletje spelen. En uh, dat heeft ook... Uh, een cultuurprobleem. Nou, maar ja, dan zegt u dat, dat alle, alle, alle incidenten... dat die aan minderheden gelinkt kunnen worden. Nee, dat is volgens dat mij ook niet waar. Nee, dat zeg niet. Ik zeg alleen maar dat het uh, zo is. Dat het de goedkoopste ja. sport is. Het ja. meeste geld oplevert in de kast van de KNVB. Ja. Een slordige 10 miljoen... die niet wordt ingezet ja. in de amateurclubs. Gaan we gelijk doorschuiven naar Bernard Fransen... deze, deze vraag. Uh, de voorzitter is die... van de sectie amateurvoetbal van de KNVB. Wat doet u met die 10 miljoen? Nou, alle geld... Wat Binnen de KVB en binnenkomt vanuit contributie. Dat is overigens maar een, een, nog geen kwart van datgene wat er binnenkomt. Eh, door gelden die wij ook genereren. in, in het samenhang van de KVB met exposure en met eh, sponsoren. Maar dat is even terzijde. Alle geld wordt zoveel mogelijk weer besteed, weer teruggeploegd. naar opleidingen, training, eh, verbeteren van competitie, ondersteunen van clubbesturen. Kortom, eh, we laten zo weinig mogelijk eh, aan de buitenkant hangen en wij besteden alle geld. Wat we hebben, natuurlijk heb je daar ook mensen voor nodig. Hè, voor die ondersteuning. Dat kost natuurlijk geld. Maar uh, die zijn allemaal weer uh, allemaal ingezet. Of die worden allemaal ingezet bij de verenigingen. Dus oh. in die zin. Uh, nou, en dan... Wat gebeurt eigenlijk al? Dus Wat, wat vind je ja. van, de, van de reacties? Ja, ik vind op de, de reacties vind ik al, allemaal heel, ja, heel herkenbaar. En uh, als je wilt dat ik ze even bij langs loop, dan, dan wil ik dat best nou, even dan doen. Dan ben je een beetje in algemene, in, zin, in, algemene, zin, in algemene zin. Nou ja, uh, met name Richard, die, die dan zegt van, we schieten te ver door, hè? En uh, nou, je zei het al terecht, uh, kijk... Op een, het gaat ook natuurlijk op de wijze waarop een scheidsrechter wordt benaderd. Natuurlijk maken scheidsrechters fouten. Maar op het moment dat je dan allerlei verwensingen, en niet alleen allerlei verwensingen, maar zelfs molestaties tot gevolg hebben en, en bedreigt, dan kan dat dus absoluut niet. Dus daar moeten dus afspraken over gemaakt worden. Maar je kan na afloop best met een scheidsrechter ja, hebben. Nou, je hebt kaart rode de trojkaart. Er staan die scheidsrechters op. absoluut voor open. Mm -hmm. En als je tijdens de wedstrijd doet, dan kan je, als het op een nette manier gebeurt, in betaald voetbal is er ook een afspraak, en dat geldt ook natuurlijk in het amateurvoetbal, is er ook een afspraak dat als je ja. De, de, zeg maar de aanvoerder mag best de scheidsrecht aanspreken op een nette manier op het moment dat hij fout heeft gemaakt. Ja, ja. Maar dat is heel wat anders dan uh, ja, zeg maar allerlei gebaren te maken en uitschelden ja. en te bedreigen en kopstoten bijna. Dus dat, dat is, dat gaat, dat is de exclusief. Ja. U zei het aan het begin al van, we uh, 15% teruggenomen, afgenomen. Dat is mooi, maar we zijn er nog lang niet. Dus u blijft er druk mee bezig. Hartelijk ja, wij, dank in wij, ieder geval. Wij blijven daarmee bezig, ja. uiteraard. Ja. Voor de komst naar hier, Bernard Fransen van het Amateurvoetbal van de KVB. U kunt blijven stemmen op onze site www.stand.nl. KVB KNVB doet voldoende om geweld op de amateurvelden terug te dringen. Nou, dat is nog niet iedereen het overeens. 24 eens, 76 procent is het oneens. Zometeen is er Dit is de Dag met Elsbeth en Jeroen Snel. Ik wens u een prettige dinsdag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vanavond om 7 uur. Ja, en wat doe je nou als ik niet open? Martin Schiemek, de cartoonist. En ik kijk nou op naar jou. Luister naar ja, kunststof. Ik weet al heel veel van jou. Vanavond van 7 tot 8. Radio 1. Martin Schiemek. Het nieuws van alle kanten. Oké, okay. hoeveel klaslokalen hebben we in de toekomst eigenlijk nodig?